Wij beginnen de zogerles, 288, op de pagina Res Lamet Bet 232. Het nummer van de les, 288, is net het getal als getal rapach, ja, rapach, zoals we dat die vonken van het heilige die wij in elke, van elke toestand, van elke wens, eh, die wij ophalen, dienen op te halen en brengen naar de heiligheid. Uit de klipot. Eh, Hasulam, de rechterkolom, de regel 17. We hadden aan het einde van de vorige les, hadden we de Kod Ramach uh, gelezen. Ramach is ook het getal van 248, van uh, 248 Evarim, wat we ook leren in de Pri-Etscheim uh, organen, terwijl en die overeenkomen met 248 uh, voorschriften van Doen, ja, van geboden. Het is ook de naam, waarin nog van Abraham, is ook de Gimatria Ramach. Wij hadden de vorige keer de, deze les gelezen, uh, vertaald, en uh, iets bijzonders, en Onbegrijpelijk iets. is zit in dit. In deze. Uh, in, de, in het materie. Wat, wat hij behandelt. Dat. Uh, de dag. Toen de dag werd geheiligd De zevende dag. Dus de eerste Shabbat. Bij de, van de schepping. Uh, in de schepping van de scheppingsdaad. bleef Bleven. Uh, wel. Geesten die waarvoor geen lichamen werden geschapen. En de zorger vraagt zich af, stelt een rhetorische vraag, is het nou mogelijk, zo, zo had Hashem dan niet geweten dat eh, om eh, de dag, om de heiliging van de dag van Shabbat even uit te stellen voordat uh, de lichamen... lichamen voor die... voor deze... geesten zou... zou uh, geschapen zouden worden. En hij... de dus Zogar zelf... geeft een antwoord... dat het gaat over... Uh, de oorzaak daarvan... is de boom... De, de zonde... aan de boom van... goed en kwaad. Welke zonde van Adam, euh, deed euh, opwekken de andere kant, de kant van het kwade, en die dat kwade, die trachtte om euh, de wereld te overwinnen, om, en euh, vele geesten kwamen eruit, en uh, vermeerderden zich in hun uh, wapens, door hun wapens werden uitgerust, door hun vernietigende krachten, dat zijn de, hun wapens. Ja. En de klipot natuurlijk, om uh, de lichamen, om zich in te bedden in de lichamen van de wereld. Dus in de lichamen van de mens. Let op. Wat houdt het in? En. Uh, wat het gevolg daarvan is. En hoe heeft Hashem dat opgelost? 17 Pirush. Kiwan shenit gadeh ni Nishara achtin. abriya Sheleru God. ode Loni 19 en neigend de gufot punt pirush het olichting. Kjemand aangezien de dag geheiligd werd, de dag van de eerste Shabbat, Nishara Habrija Shela bleef het scheppen van de de schepping van de zielen nog over voor wie nog niet aan wie nog geen lichaam werden geschapen kijk nou hoe geweldig wat we leren dat die geesten oftewel hij noemde dat rochot hij noemde het niet neshamot zie dat hij noemt niet dat neshama. Zeg spreekt van Ruchot, goed opletten. Elk woord is belangrijk. Kijk, de Shama komt in de mens natuurlijk. Ja? De Shama komt alleen in de mens, niet in de echte. De, die, die komt in het lichaam van, het, van de mens. Maar die Ruchot, geest, draait om die geest. Klop maar. Ja, dus niet denken aan geesten zoals we dat die kennen in de gewone, gewone taal gebruik in het Nederlands geesten, ja, die boze geesten of die weet ik wel gewoon horen wat je ons nu vertelt. Rochot. Klomar 19 Niet Kadesha Yom, Terem She 20. Twin livro, gufot, Bishwila Rochot halu. Kom maar dat wil zeggen. Niet kadershayom de dag werd geheiligd op de eerste shabbat, terem alvorens, scheispiekados, alforens dat de, de heilige gezegend is hij er, erin geslaagd werd om eh, lichamen te scheppen voor deze geest. 21 is een bijzonder onderwerp waar hij waar het over heeft. Zo veel, vele aspecten van, het, van ons bestaan en van het wat er überhaupt er is, wat wij zien, voelen, ervaren in de wereld, zal on, onthuld voor ons worden. Uh, veel bevattingen komen als we dit onderwerp goed onder knieën hebben. Zullen we hebben, oftewel zullen we snappen, intuïtief zullen we ook dat begrijpen waar hij het over heeft. Maar ik kan niet alles uitkouwen, het is niet meer in deze fase van de studie, uh, niet mijn taak meer is. Ik probeer kleine dingen aanduiden, maar voor de rest is het werk en de kwestie van persoonlijke bevatting van ieder van jullie. Maar ik kan niet zien dat hieruit van mijn uh, woning in Amsterdam wie wat doet van jullie. Wie op welke manier zich met de Kabbala, met onze lessen, met, ons, met het leven, met zijn dagelijkse leven bezighoudt. Hoeveel, jij, hoeveel is het voor jou belangrijk? in hoeverre, in welke mate, uh, in hoeverre streef jij naar jouw persoonlijke volmaaktheid, kan ik niet zeggen, hoeveel jij investeert, uh, hoeft niet altijd uitgedrukt te zijn in tijd, maar intensiteit, als niet in tijd, dan in intensiteit, hoe jij daarmee hoe serieus het voor jou is, enzovoort. Nee. Daarom um, is het een kwestie van de persoonlijke bevatting van ieder van jullie. Maar probeer het zeer, zeer fijn jezelf in te stellen, nu je hoort dingen die absoluut onbekend zijn, in welke vorm dan ook, 21. We hoe zodascherbaar is lukkimla zod? Aan deimar, bij hem tweeentwintig a er ascher bo shabbat, mikor melachto drieentwintig a shcherbaar is lukkimla zod? Zelig hoor ra? Eén vierentwintig lo piush. Iim baemet gamaret nu achto betakhlid vijfentwintig a nietze. Him ken, lobaralanu klum sot, die zes en twintig hakol vegamart miatsmo. Hier erg, erg fijn te werk moeten we gaan. Wat hij nu hier vertelt, goed opletten, zijn twee kanten: het werk van de schem en het werk van de mens. Let op. Goed opletten wat hij nu ons vertelt. Want hier zit no een belangrijke essentie van uh, een stukje geweldige bevatting wat ons uh, te wachten staat. We hoe zot, en dat is de essentie van wat Hashem, wat in het Torah gezegd wordt. Uh, aan het einde van de scheppings. het verhaal van de scheppingsdaad. Asher baray Lokim lasso die, die, die schip. Elokim om te doen. Wat Hashem schip. de Shabbat, ja? Om te doen staat het. Asher Barai Lokim laso En de schepping dat Hashem heeft gemaakt om te doen. Wat is dat woord om te doen? Aneemar, zoals het gezegd is, op de dag van Shabbat. Over de dag van Shabbat. dat staat geschreven. Shamor, dat mens waakt over de dag van Shabbat. Hashem zegt, Asherbara Elokim lasot. Die, welke dag Elokim schip om te doen. Wat is dat om te doen? Het was toch het einde van, uh, van elke werk, vooraf ging aan de dag van Shabbat. Wat is dat, dat wat uh, gezegd is om te doen? En wat gezegd is dus, dat gezegd is wat gezegd is op de dag over de dag van Shabbat 22. Ja, want hij zegt. In de Torah dan. A shabbat, mikol nahto, sher braelu kim nasot. Stadk geschreven. Waarop? In welke dag? Op welke dag? Of waarin? Waarop? Op welke dag? Zeggen wij in het in het Hebreeuws staat is het waarin? Op in op welke dag? Elu uh, Ruste van al zijn werk, let op, van al zijn arbeid, dat die waardoor hij, de die dus, waardoor de, hij Elohim de, uh, schiep, waardoor Elohim schiep om te doen, la 23 na de komma Schelichiora. Een loop Dat op het eerste gezicht. Dat op het eerste gezicht. Uh, is er geen uitleg daarvoor. In bij Met Gamar. 24. Kolmbach to. Wat ik liet in het Indien hij daadwerkelijk. Volbracht. Al zijn werk. In de gewenste. Uh, tot, de, tot, de, de gewen ...tot het gewenste doel, uh, oftewel tot het gewenste uh, resultaat, 24, 25, hem kennen, indien het zo is, het, hij, indien hij is klaar met het werk, indien het zo is, dan schiep hij voor ons toch niets, absoluut niets, om, last thought, om te doen. Ja, kool, -wa -de want alles is al gemaakt, alles heeft die gemaakt en volbracht uit zichzelf. Ja, Hashem heeft alles toch tot stand gebracht, tot volledige, eh, uh, volledige, uiteindelijke, eindelijke Wat valt het ons dan lasot te doen? Waarom de Torah gebruikt dat woord lasot te doen? 26. Lasot, hoe? Moet je zo goed kijken, goed weten, goed leren hier wat staat hier? Want dat uh, is eigenlijk een struikelblok voor alle filosofen. Van de oud, van de oortijd uh, nog, van het begin van de filosofie tot de dag van vandaag. Let op. Elar Asodhu, 27. Schijnlijk Barach, Asa Kol vegamar Wegamar Kolam Lachot. 28. Baofen, schetig yelanu lanu, laasot la, asot. De Ainu, 29. Shenu, asot, otam, aridea, lanu, batura, umitswot En nu, hoor, hoor, stap voor stap, hoor het antwoord van Asulami. Ela hu hu maar het geheim is, de essentie, het geheim, is 27. Hashem ik Baracha Sahakol dat omdat uh, de, uh, de Hashem gezegende zei, maakte alle Birurim alle uitzoekingen, we gabar kolom lachot en beëindigde, volbracht alle werken, al zijn verrichtingen 28. Bovendien op de manier, en je hoor wat je zegt ons. Het geel nog heeft zo dat bij ons, het de, de mogelijkheid zal zijn, zal zijn om te doen. De heino dat wil zeggen, 29. En hoe laat zo dat wij in staat zullen zijn om. Te doen en uh, hun die werken te doen, het werk uh, te doen en die te volbrengen, door ons werk in de Torah en de voorschriften. 30 na de punt. We in Jana Schwitta. Nee, maar raak 31, al masjoshayach, lembleh, lembleh het Oh, en hier komt de essentie daarvan. En de kwestie van het rusten, ja, wat over Hashem wordt gezegd, dat hij heeft, uh, Elohim, dat hij rustte op deze dag. Wat betekent dan rusten? Ah, hij zegt, de kwestie van het rusten uh, van Hashem, is gezegd alleen maar over datgene wat betrekking heeft op de werken, op het werk van de schepper zelf. Heel? Dus wat het de schepper betreft, hij was klaar met, het, met de schepping wat zijn werk betreft, maar ons werk begint pas. Heel? Nu zijn wij daardoor in staat, worden wij in, werden wij in staat gesteld om te werken, te realiseren verder wat ons uh, opgelegd was, om te realiseren ons werk in het oranje voorschrift. Duidelijk, dat is het antwoord ook aan iedereen die dan natuurlijk, een natuurlijke filosofie of zo, so, of dat zij zich met de natuur verenigen en, enzovoort. Zien ze als mens, als een natuurverschijnsel enzovoort. Een mens hoeft niets te doen, alles is er al. Wel, het is een groot, groot fout, omdat men geen Torah kent. Hashem heeft zijn werk volbracht in die zeven dagen. Hij rustte wel, maar aan ons werd daar, daarmee de gelegenheid gegeven, de mogelijkheid, om hier, als gezanten van Hashem, ons werk in de Torah en de voorschriften, door, door het werk in, in de Torah en de voorschriften, voor uh, de schepping, uh, ons scheppingswerk, uh, uh, onze taak, in het, in het scheppingsproces te volbrengen. Regel 31 naar de punt. Om 32 à katoef. Ge asher kwar shabbat mi lacht 23 Ade kilocha ser mit Sitoy barach. Ge hol ze asher lokim 34 w hoe me afshergen land of wij vinden het een glasot welig kijk wat hij zegt ons het vervolg van wat wij hebben net gezegd wat hij ook heeft gezegd om was meer aan en het hele geschrift ja dat vers uit de Tora laat ons weten 32. dat den Hashem barak, kwaarshabaat, ik kon de uh, rustte al van al zijn verrichtingen, van al zijn werk. 33. Ah, het kilochas er dat zo ver dat er, dat er absoluut niets ontbreekt, ontbrak van de kant, van zijn kant, van de kant van de gezegende. Dus alles heeft hij volbracht. asher En alle, en dat, dat allemaal wat gezegd wordt, asher die dat uh, die wat elokim geschapen had, wegamar en volbracht. Hoe me dat, het feit dat Hashem dat allemaal ge, geschapen heeft, en volbracht dat zijn werk, hoe me afscher dat, dat maakt ook ons mogelijk. lasot zot wil ik morgen met, ze dat, met ze delen, om te doen, 35, en te volbrengen, Hen die werken niet zeden van onze kant. Ja, als mensen zijn. Als mensen zijn. Wij gaan over naar de volgende pagina. Resh Lamed Gimin 233. lang de rechterkolom, de eerste rechterkolom. En zeer, dat is een bijzonder diep onderwerp, eigenlijk ligt aan de uh, voeten eigenlijk uh, van de basis eigenlijk aan de basis van ons werk en ook überhaupt van elke begrijping van ons, uh, onze rol hier op aarde. De regel einde rechter Kolom. וזה אמרו ישתאר בריאה דרוחים דלות וידברי לון גופה שנשארו רוחות שלא היספיק דריה השם ידברך לעשות להן גופים עד שקידש השבת ונשארו רוחים ארטילי אין בלי Guffa. War uchot a eilu. Five blee guffa guffin. En a klipot. Vama zikin zes. Amuim eta damlitea het. Zeyfen. U bakavana enikam. En hier geeft hij een verbluffend antwoord eigenlijk aan elke mogelijke resistentie of verweer en doemdenken van welke geleerde of filosoof dan ook. Let op. En ook bij ons geeft hij ons aan de andere kant klaarheid, ondubbelzinnigheid, ondubbelzinnige, uh, ondubbelzinnige helderheid, wat, hoe Hashem heeft het gemaakt en onze positie in zijn uh, scheppingsplan. Regel 1. We zijn aan En dat is wat hij zegt, de zoger. Je staat bria terug te roeg in de looi, Er blijft, dus tegen de dag van, tegen de heiliging van de dag, van de Shabbat, blijven, blijft het, blijven de schepselen, blijft het scheppen van, of schepselen van de, blijft het scheppen van de zie van de roegen van de geesten nog over de loyd barilon goven voor wie aan wie geen lichamen werden geschapen. Je goed goed kijken wat je zegt. Is God dat er geesten werd, eh, waren overgebleven. Shlohis pika shemakadur shemit barach dat eh, waarvoor... ...de heilige gezegende zijn, er nog niet ingeslagen werd, werd, of uh, was niet, uh, slagde er niet toe, oftewel beter te zeggen, uh, was nog niet uh, klaar daarmee om uh, voor hen lichamen te maken... Voor het heilige van Shabbat. Van de Shabbat. De regel je Wanneer Ruchin. En er bleven die. Uh, ruchin Artilin. Dat is uh, een woord wat slaat op de. Uh, op de kwade geesten. Kwade geesten. Zonder lichaam. Waarom hey, goot er heel op en deze geesten zonder lichamen, vijf. En nu goed kijken wat hij zegt dus Deze geesten zonder lichamen zijn kripot om en eh, schadedoeners. Zes, hij ja. regelt we hem, het Adam, die brengen de mens tot de zonde, tot zonde. En nu goed, ga verder kijken, zeven, op een kavanah heen gaan. En Hashem heeft hen met de kavanah overgelaten. Dus met de bedoeling heeft hij hen laten zo zijn zonder lichamen. Kijk, want daardoor blijft bij ons Kracht van de keuze, van de vrije keuze. Acht. En de plaats van het werk in de Torah en de voorschriften. Punt. Kijk nou hoe geweldig, hoe we leren dat, dat. Die geesten zijn er wel, zie je dat? Die geesten zijn er eh, voor de Shabbat kregen zij geen lichamen. En. Uh, de mens heeft ook. Adam heeft ook. Gezondigd. Voor de Shabbat. Op Shabbat natuurlijk. Alles wordt schoon gehouden. We zullen leren. Wat was dan op de eerste Shabbat. Ondanks die. Uh, de zonde van, van Adam. Aan de, de boom. Van kennis van goed en kwaad. En die overgebleven geesten die geen lichamen hadden gekregen. Maar dat zegt hij ons nu, dat met de bedoeling heeft hij hen eh, overgeacht, overgelaten, deze geesten, op dat bij, op dat daardoor, zodat daardoor bij ons de kracht van het, eh, van de, nog een keer, van de, vrije keuze zou zijn. En de plaats van werk in de Torah in de voorschriften, dan zien wij we wel, De helder zien wij dat het niet, dat we niet gezet, gezet zijn in deze wereld om in lotus houding te zitten en te dromen en te maken onszelf tot uh, net zo als levenloze natuur, dan zien we dat al deze praktijken van de lotus zitten, komen niet van Hashem, komen juist van de citra Achr. Lijken ons prachtig mooi, maar het is allemaal kunstjes die de citra Achr aanleert een mens. eigenlijk want aan ons is opgedragen werk in de Torah en de voorschriften, zodat wij door werk, het werk van in de Torah en de voorschriften, dat wij, eh, overwinningen maken, dat wij kiezen zelf, in onze, in alle vrije keuze, zelf, elke mens, individueel, kiest, en dat verkiezen kiezen wij dan, elke ogenblik eigenlijk, kiezen wij, moeten wij kiezen, voor het goede. En werkt dus, hebben we dat werk in de Torah, in de voorschriften dat ons ertoe in staat stelt. Regel negen. Omikache, vechilo yada gadosh boru hule i ta kev chin milikades ad ada harshi yevra ugu fin lotan maar God. Om een kersen, hij is die komt met een bezwaar. Het is wel een vorm van een rhetorische vraag. Een vraag. Weg hij loya da en had Akadosh Barahud -ha niet geweten? Om eh, maatregelen te nemen. Om, <optimization> sí. <dec tapi> <gdzieś mình> Om uh, het uh, heilige van de dag. Uh, uit te stellen, regelt uh, harshiva ooguven tot dat na, die, na lichaam, de na na het scheppen van uh, van de lichamen van die lichaam, van de en van die geesten Totdat na uh, de lichamen van die geesten uh, zouden hebben zou zijn geschapen. אלף נאדה פירות ומתארץ אלא אילנה דדה טוב ורעת ואלף יתאר הגו סיטרה אחר דרה ובי דאטין ליד תקפה ואלמה אלא יצדה טוב ורע פירטין היה מעורר סיטרה אחר הגו של הרע 15. bekees, lehit gaber, baulam. Punt. Elf na de punt, om het verklaart dat. Ela ilana, de daad overa, de zogers zegt naar ons dan, maar de boom van de kennis van goed en kwaad, de regel 12, het aier, hau, sitra, achra, had Opgewekt, ja, door de zonde van Adam. Had opgewekt deze andere kant van het kwaad. Andere kant dus, die van, de kwaad, van het kwaad. Obay le takva En die wenste, die dat kwaad wenste, regelteeltje 13, le takva, om te, zich te versterken in de wereld. En hij vertaalt het in het Hebreeuws, En hij zei het Aramees. En hij zei dat over, ah, maar de boom van kennis van goed en kwaad, 14, ja, hij uh, had opgewekt die andere kant, die dus van het kwaad, 15, ubekeer slidt, en die uh, letterlijk zoekte, probeer, uh, wenste om in de wereld zich te versterken 15 na de punt Peru zestien sestnikret et sada tov vara 17 Zaghi hatov lozaghi a ara ayan sham Pirush. en goed, goed, elk woord hoor, want hier zit de essentie van, überhaupt van de hele draad van lijn, als rode lijn die doortrekt naar onze vervulling. Pirush, de uitleg. Ja, goed, niet kreeg is zodat overal. Want de mal goed heet de boom... ...van kennis van goed en kwaad. Ja, we hebben gekweten we dat er twee punten zijn in de malgoed. Het punt van malgoed, de malgoed... ...en het punt daar waar de malgoed alleen is... ...en daar malgoed is gebonden met de, met de bena. Ja, de punt die zonder bena is... ...malgoed op uh, uh, zichzelf... ...dat is dan die geconsumeerde malgoed... ...daar is kwaad. Als men zich... Uh, aantrekt aan deze malgoed, punt van de malgoed, dan kwaad manifesteert zich in hem, en hij manifesteert het naar buiten, als die on, uh, onthult zijn tweede punt, malgoed die gebonden is aan de Bina, dan is het het goede, ja, zo. So. Dan zegt hij dat, de malgoed, want de malgoed heet de boom, malgoed van de wereld dat zult. Heet, sada uh, tovara, de boom van kennis van goed en kwaad. alleen ah, brengt ons referentie, uh, verwijst ons waar het staat in Oud, uh, Kakage 123. Ja, zo'n beetje de helft van, halverwege wat we hebben geleerd al. Zage gaat over, als een mens eh, het verdient, dan is het goed. Als die niet verdient, dan is het kwaad. Lees daar de reden daarvan. Eigenlijk omdat die twee punten. Verdient betekent de mens verbindt zich met de Bina. Oftewel, verbindt zich helemaal goed met de Bina. Dat is het eh, verdienen. Oftewel, geeft, verdeunt zijn maar en dan leef je dan bij van die bina 8. V van she Adam, Adam bay Sadat. Venasa lanu venasa lozahi 19. Al genitora hinatara shbay lanada to 20. Varatsa Geweldig, geweldig hoe hij goddelijk en eenvoudig en daarom, eenvoudig En daarom is het teken van goddelijkheid hoe hij dat ons uh, uitlegt. Er zijn geen woorden meer nodig. Eigenlijk het is. Ik kijk er naar uit dat jullie van zijn. Eigenlijk van zijn eh, uitleg, aan zijn uitleg voldoende zullen hebben. Dat All ik alleen maar, alleen maar fijne kneepjes, alleen maar dingetjes kan, iets eh, erbij geven. Iets wat een kleine toelichting is. Alleen maar. Regel 18. Duidelijk. Goed opletten, want ik heb eigenlijk mijn. Uh, de taak die ik van Ari heb gekregen, de eerste fase, heb ik al volbracht. Ja. Dus om de Kabbala open te breken, dat heb ik gedaan. Dat heb ik ook volbracht. Ik weet het al. Ja, het is mij al kenbaar gemaakt. Uh, met alle zekerheden, dat heb ik al volbracht. Dus de eerste fase heb ik al volbracht. Kijk naar onze, al die boeken, alles wat wij tot nu hebben gedaan. De zoger, eigenlijk tot, tot eigenlijk bijna de, het hele boek van het eerste boek van de zoger, heb ik ook daar toelichting eens, eh, gegeven. Ook ten aanzien van de, eh, die wat. wat uh, te maken hadden met het geestelijk werk, hier op aarde enzovoort. So en dichter bij ons lichaam, als het ware ons bestaan, dat heb ik alles volbracht. En nu is de nieuwe fase waarin ik alleen maar begeleid u, breng ik u verder, stap voor stap ieder afzonderlijk breng ik naar uh, naar Jehoeda naar zijn uitleg. Ja, dat dus en verderop doorschrijven ik als het ware jullie om eh, van hem nu ook te, voornamelijk te leren, en ik alleen begeleid jullie. Ja, en zo, stap voor stap, eh, eh, wie verder zal gaan, wie nog hoger zal gaan, die zal stap voor stap ook leren dan Jehoede Ashlak zelf al zal begeleiden jou naar Ari. Dan zou je ook voldoende hebben alleen maar aan, al aan Ari. Ja, zoals ik eigenlijk heb al voldoende aan Ari. Maar ik heb wel ook nodig nu en dan uh, Jehoede Ashlak. Maar dan uh, als mede. Uh, Leerling van Ari. Leerlijk. Uh, ik zeg niet, ik ga, ga mij niet in, in zijn schoenen uh, staan. Ik ga niet ook mee vergelijken met hem. Ik heb mijn ziel, ja, mijn eigen individuele kieling. En hij heeft zijn. En ik leer van hem nog steeds. Maar wij beiden zijn uh, leerlingen van uh, Ari. Ja, het doet er niet toe wie de eerste, wie de leerling, wie de laatste, alles maar, maar wij zitten in dezelfde klas. Dames, in dezelfde klas heb je altijd uh, iemand die dan uh, in, het geestelijke, uh, in de geestelijke klas is het zo dat wie, wie dichter bij de geestelijke, oh goed opletten, wie geestelijk dichter bij de leerlingen zit, bij de meester, is geestelijk bij... Die zit ook dichter bij de leraar. En daarom is het voor mij absoluut niet zo... Uh, voor mij is grote eer... zo grote eer zijn ook om in de geestelijke klas van Ari te zitten. Waarbij ik zou op de laatste plank zitten. Maar dat is ook wat ik een beetje... Uh, mijn positie eh, ook ten aanzien van jullie, dat ik ook jullie breng stap voor stap in de klas van eh, eh, van Arie. Maar dan, er is wel een voorportaal en daar is ook een klasje, zit ook een klas, een zeer grote ruimte. Want bij een klas van Arie is het weinig zitplaatsen. Er zijn altijd zit, zitplaatsen genoeg. Maar weinig zitplaatsen die, die wel bezet zijn al. ik. Nee, maar de, voor, de voorportaal als het ware met zijn grote ruimte, zijn klas, uh, waar ook je uh, hoede Met zijn Asulam, met zijn uh, Tess, dat heet daar ook, uh, begeleid degene leerlingen die in deze klas klas zitten, begeleid zij ook weer in dezelfde structuur, in dezelfde uh, opbouw dat de, begeleid zij dan van de laatste planken naar de voorste planken en dan leidt hij zij weer de beste daarvan of de beste, de beste die, die, die, die zichzelf overgeven. En ten behoeve van het uh, uh, bereiken van hun eigen... De, de, de hoogste mate van overeenkomst en eigenschappen met het hoger. En dan heeft begeleidt zij dan weer... één voor één, één voor één naar de klas van Ari. Langzaam, zachtjes. En dan komen ze dan eerst... Als gasten, toehoorders en niet studenten komen ze dan de klas van Ari binnen en gaan ze plaats innemen op de laatste planken van de klas van A. Het, het is altijd een piramide, geestelijke piramide, ook in het aanzien van de eh, categorie van leerling zijn van een hogere Traptre. We kieven zich Adam bij het zadaat. En aangezien Adam heeft gezondigd aan de boom van de kennis van goed en kwaad. We nasa loszake en is geworden Lozak, en is geworden dan, zoals hier hebben we geleerd in regel 17, loszake niet tot een in, tot in, tot in categorie van eh, niet verdiende, Lozag hij heeft het niet verdiend, oftewel eh, kon hij niet zich verbinden, eh, dus verbond zich daardoor door zijn gezonde met de malgoed, die malgoed, niet gecorrigeerde malgoed, zonder haar verbondenheid met de bina, daarop stoelde hij, ging hij opstolen. 19. Al niet door eraf, niet door eraf, Daarom werd opgewekt het aspect van kwaad, dat welk kwaad is, een van die twee componenten die in de boom, in de boom van kennis van goed en kwaad is. 23. 23. Waar het zahar al in Galita en het kwaad wenste om zich in de wereld te versterken. Denk hoe dat zit. Alleen natuurlijk is het door de door de zonde van Adam, Klomar, 21. She ratsalit gaber alatovu kulitakhs 22 boven. She hatova loyuhel leolan lenatsekhuto. Eyu khivela khudel'snyodat. Verklaart verder, wat was dan dat deze, wat, wat, wat wilde die, dat kwaad, het kwaad, wat wilde het kwaad om eh, zich te versterken in de wereld? maar dat wil zeggen, Shorad dat die wenste, het kwaad wenste, 21 lied Gabriela Tov wenste te overwinnen op eh, het goede, en zich aan te gaan hechten in de wereld. De regel 22, boven, op de manier, dat het goede nooit zou kunnen hem overwinnen. 22, na de punt. We azen, 23, we eat parsu, kama ruchin, ba kama zainin, 24. takfa, ba alma, gufin. We kama, 25 ruchot, ba kama, mineklei zain. Big day, lit takhev, 26 ba ulam, ulekla, besh, ba gufin. We asen en hij zit hier dus over en vertaalt het. Weet, maar zo komen En een aantal geesten we hebben zich afgescheiden. We zijn zijn met in, in zoveel, in, uh, met vele, en vele geesten hebben zich afgescheiden. En vele... Uh, Wapens, oftewel vernietigende krachten die de wapens zijn van de, van de geesten. 24. Lee takva balma om uh, zich sterk te maken in de wereld in de in lichamen. En hij vertaalt dit, 24. la hem kwamen en er kwamen bij hen, uh, kwamen aan hen. Een aantal of vele 25 roegoot, vele geesten. Waar kan men Klei zijn. Met vele soorten. Met vele soorten klei zijn. Met vele soorten wapens. Wapentuig. Bedeli, dat in de wereld Om zich in de wereld te versterken. 26. Politieke laboratorie met op. En om zich in te beden in lichamen. Punt. pirush Betnekudin, 27, niet, niet, chabrou, bamal goed. Ah, gaat me moeten, babin, Babhinat bina, 28, midat arachamin. Gwaasn oh. ja, hi midat din, she bamal atzma. Dat is wat hij ons nu vertelt. Over die twee punten in de malgoed. Kijk nou geweldig. De taal van de zorger En nou zeer heldere eh, Ons. Voor ons. Aan ons zeer bekende taal van de Kabale. In de taal van de Kabale kunnen we het zien. In de taal van de Die bedekt het. Maar ook daar zit enorme kracht. Eh, die dan. Eh, Gepaard dient moet geleerd worden, de taal van de Zor. Naast de taal van de kabal. Let op Pirous. de uitleg. uitleg. Bij het Nikoudien, twee punten zijn verbonden in de maal goed. 27. Ah, ga, het moet echt be beginnen. Bina. De ene is verzoet met het aspect bina. De 28 met dat argemene, de eigenschap van barmhartigheid. Waar ja, het tweede punt in de malgoed. goed? I met dat het dien is, de eigenschap van dien, van gestrengheid, die in de malgoed zelf is. 29. Na de punt: Oekajamal goed, met met het, big begdusha, karaoi regiot 30. As nekuda de medata 1 utmira. Gneza utmira 31. On nekuda de medata rakhanim kaima beit galia. is cruciaal om dit dit uh, aspect van twee punten helemaal goed te begrijpen en steeds voor de geest zo voor de u hashra malgoed, me moet me toekennen. En wanneer de Malchut is gecorrigeerd, ingesteld is in het heilige, zoals het behoort te zijn, dus verbonden is in het, in, in met die, met de bina, de regel 30. Dan is de punt van de eigenschap van de djinn, van de gestrengheid, is. Verborgen en verstopt. 31. terwijl de punt van de eigenschap van barmhartigheid, kaima die staat onthult. 32. We azache Adam. We toch, we had toch. En dan komt het deze. De, de, komt deze consequentie, wat hij zei ook, en dan zag hij Adam, en dan de mens verdient. En dat is goed. En hij heeft die ook goed. 33. We hebben God Adam, Gemba, 34, met gelijk, met dat, goed. En het is cruciaal absoluut, want elke zonde is het, dat is het, dat is hoe dat werkt de mens euh, door zijn, dat is de manier waarop de mens zijn vrije keuze euh, gebruikt. We imgote Adam en indien een mens zondigt, opogam, opogemba, en schade brengt aan haar, aan die malgoed, ja, aan die, aan de, de, de punt van die malgoed. Als dien Adam wordt onthuld, ontbloot, 34, de eigenschap van die in die in de malgoed, in de eigenschap van de gestrengheid die in de malgoed is en dan wordt de kracht gegeven aan de uh, krachten van die je had gezegd va, ha hahezek ha hahezek ha niet libale hazak had ik uitgesproken gewoon uh, mee versproken libale hahezek en de 35 het eerste woord dus baale ha he, hahezek betekent aan de aan de schadedoeners. Schadebrengers. Waghurban. En aan de vernietigers. af Om over hem. Over die mens te regeren. En dat is kwaad. En dan heeft hij ook het kwade. Het Een mens zelf die. Alleen de mens. Een mens zelf die veroorzaakt zichzelf. Of kwaad of goed. Zie de mens heeft alleen maar een vrije keuze. En in zochei en de kudad de rachamim. Zo let bij het Galia. Hoe 17 zochei lehaalot bemaasav. Ete mal goed. Ata bina alav. Elaa. Achten dertig. Om het Galim alav. arachamim rachamim. Wa mochen. Alleen. Hoe geweldig. Kijk Hoe. Eenvoudig en, en helder en allemaal praktisch, allemaal eh, te ervaren wie hem zogeen in de mens het waardig wordt. 36, wanneer ik u dat en de punt van de barmhartigheid heerst in, onhuld, in de onhulde vorm, dus die onthult zich. Hoe zorg Dan wordt hij waardig, de regel 37. Wat waardig? Dan wordt hij waardig om, uh, opgest om... opgestegen te zijn, om zich te doen opstegen in zijn daden. Nee, om te doen opstegen in zijn daden, goed. Kijk nou wat wij doen daarmee. Daar daarmee de mens dus uh, doet... Um, wordt waardig, door, of om, de, door zijn daden, de malgoed, te doen opsteken, naar de hoge Bina, 38, om het galimala, en dan worden over hem, over die mens, die dat veroorzaakt had, over hem worden onthuld, rachanim, barmhartigheid en de hogere mogheid, Fir en dertig. Nee, sorry, nee, geen en dertig. We hebben in Ozocheum midata din, lorak, ella pogem een she shabra, ima malhud, ki afha, de reik, de reik, de reik, de reik, de niet de Michamad id galoot. hadin, shabamal-houd, twee, ikola megule, hi, ha het. De rechterkolom, de reekhoud 39. We in noodzocht en indien hij niet waardig wordt. Omega levi dat ad en dinshaba en onthult, ontbloot. De eigenschap van dien die in haar in de malchut is. In heel lorakse pogembe malchut, dan zie hier, let op, wat gebeurt er? Dan niet alleen dat hij schade brengt in de malchut, maar gambane nekudata bina, maar hij brengt schade ook aan de punt van de bina. Welke punt van de bina? Welke bina is verbonden met die malchut? Die afga, want... Zij, die, die is wat zij eh, draait, zij eh, omdraait haar rachamim, haar barmhartigheid, naar de dien, naar de gestrengheid, vanwege, vanwege het onthullen van de dien, van de gestrengheid die in de is de regel 2. Die want er bestaat een principe, dat... Alles wat onthuld is, dat heerst. Als wij onthullen dan de punt van de verbondenheid tussen malgoed en de bina, dan dat heerst. En dan hebben wij leven, hebben wij het goede. Als wij verbinden, als wij onthullen de punt van de malgoed zelf die niet verzocht is door de bina, dan hebben wij het kwade. Wij veroorzaken kwad zo aan de malchut als, als ook aan de bina. Ulufiehach drie, achar achedde eetza gala, vier koach adin, schabu malchut. Waspagam gamba nekudat, eh, fai fabinaa, shubha, schabu אשר nikudat azes zodi binahi kol efsharut atikun שешь צייפנו בול חלשים שמים שמים דאגים ניקרתov בед אcht שניקוד ata bina ביד ג'אליאקנר וATA אחר נאיחן שenievgama גמ nikudat abina vani hafha לдин kind als iets erachter. Schat hij die lid Gaber, elf baalam, lid Labesh, Bagufin, scherpnei Adam, de heilu, twee. Schel Adam erichon, op een avoklamar, de iets erachter jaresh, der tien mikomo, schel guv de Adam Arishon. Vlottend tweeer ode, vier tien Beginat je kon allemaal goed, misitre had of geweldig, geweldig, goede, goede, goede, goede, goede, goede, goede, wat goede, goede, goede, goede, goede, daarom drie, goede, goede, goede, goede, na de zonde van de boom, van kennis, van goed en kwaad. In een niet goede, goede, goede, goede, goede, Zie hier de kracht van de van gestrengheid werd onthuld in de Shou als ik gaam gaan want dan, toen bracht hij schade ook aan de punt van haar binaar, de punt van de verbondenheid tussen malgoed en de bina Shou afhaalde me dat hij dat die omgedraaide om naar de eigenschap van de gin er da zo de Bina, waarbij deze punt van de Bina, de regel is, let op wat je zegt, waarbij deze punt van de Bina is de hele, het hele, de hele mogelijkheid, alle mogelijkheid uh, van de correctie die er is in de Malhoed. Zie dat alleen deze verbondenheid met de Bina die, die, die, die geeft de mogelijkheid van de correctie aan de Malgoedse Mitsida, hier niet kreet Dat van haar, dat van, van, van deze kant, van de kant van de verbondenheid, van de medebina, die malchut heet, goed, goede. In de tijd, wanneer de regel acht, de Bina wanneer de punt van de Bina in onthulling is, zoals boven gezegd wordt. We, we to, maar nu, achar negen, schen je gama, bina, nadat ook de punt van de bina werd bescha, be, beschadigd, wanneer we en draaide veranderde in dien, in de gestrengheid. Let op. Chasha sitra achra dacht, de Sitra Achra, het onreine, de Sitra Achra dacht, uh, de regel 10: Shatahi Gia, dat nu kwam de tijd, nu kwam zijn de tijd om zich te versterken in de wereld, de regel. We zien het alleen door de mens. Door het vallen van de mens uh, gebeurt het. Alleen het en om zich. In te beden in lichamen van de mensen, dat wil zeggen eh, van, wat betekent van de mensen toen na, zijn, na de zonde van Adam, dat, dat wil zeggen in de lichamen van Adam er is schon de eerste mensen zijn zonen, 12 in het midden, klom, dat wil zeggen, goof, de sitrager. Dat wil zeggen, dat het lichaam van de citra agra, zou zijn plaats, verkregen hebben, zou hebben, van het in het lichaam van, uh, de eerste mens, en dan, let op, dan zou nooit meer, uh, correctie, van de malgoed, van de kant van het goede, eh, tot stand zou kunnen komen. Ja, dan zou nooit meer van de, eh, correcties gemaakt zouden worden van de kant van de malgoed, van de kant van haar goede kant. Kira, vijftien. Zo ga me dat het bijna, zo malgoed, niet afgaan we, het dat wel het is een verschil, want zij zag dat euh, de citra achter het kwade zag dat ook de punt van de binadien, in de malgoed is, draaide zich om of veranderde in het kwaad. Waar het daarin is geworden tot de eigenschap van dien. En dan zou absoluut geen, tiku, tiku, meer, geen correctie meer mogelijk zou zijn. De regel 18. We zijn zo meer. Weet par kamer kamar ugin, bakama negentien zijn in leetakva ba'alma bagufin. 22 rochot, yatze u, leetakkev ba'olam, bakama bin heke, leesai 21. גאינו, כוחות, אחורבאן, ליד לא ביש בגופין, שני ו-twenty-two שרבני אדám בוא לא כי חשוושה אימא מציל מי אדם adım אפגגמ, four and twenty בנקודת הרחמים בקיתו, בני קדא we zijn al meer, en dat is wat hij zo zegt. Weet, paar schoen en er werden afgescheiden vele geesten in vele, met vele wapentuig. Leed dak van de regel 19 om zich te versterken in de wereld, bagoeven in lichamen. En hij vertaalt het hard bij Roegot, vele Geesten, de regel 20. Jatsu kwamen uit, verschenen, leed te om zich te versterken in de wereld bekamen We met een in vele uh, wapentuig. De Aino 21 bekogota, dat wordt hij vertaald wat betekent de, hun in wapentuig. Dat wil zeggen, kogota gorbaan, dat wil zeggen de krachten van vernietiging oftewel vernietigingskrachten. Leed Labes begeeft om zich in te bedden in lichamen van mensen in deze wereld, regel 22, kan en om hier, in deze wereld dus, te heersen permanent, voortdurend. Dat was een kans, 23. want zij dachten: ziel bij Adam dat er niemand is die zou hen die zou die mensen kunnen redden vanwege de vanwege, vanwege het vanwege de schade die Adam heeft toegebracht maakte letterlijk door zijn uh, uh, zonde de, de schade die hij toegebracht had aan de punt van barmhartigheid die in de maal goed is, kan hij.